Kees Groot met het NOS-journaal. De komende twee dagen in geen enkele Haagse woonwijk worden gedemonstreerd door pro- of anti-islamitische groepen. Het risico op ongeregeldheden is volgens burgemeester Van Aertsen te groot. Den Haag had al een demonstratieverbod ingesteld in de Schilderswijk, maar dat wordt nu uitgebreid. Aanleiding voor het verbod zijn de uit de hand gelopen demonstraties in de Schilderswijk. Israël heeft de poorten van de hel geopend met de beschieting van het huis van de militaire leider van Hamas, Mohammed Dijf. Dat staat in een verklaring van de beweging. Bij de bombardementen kwamen de vrouw van Dijf en een zoon van zeven maanden om het leven. Volgens Hamas is de militaire leider zelf nog springlevend. De 461.000 euro die is betaald om een hek rond het Griekse vakantiehuis van koning Willem-Alexander te plaatsen, was noodzakelijk. Volgens minister opstelte is het hek heel belangrijk voor de veiligheid. Het hek werd geplaatst op de grond van de buurvrouw, die, daardoor, die daarvoor dus bijna een half miljoen euro krijgt. Waarom het hek niet op de grond van Willem-Alexander is geplaatst, is niet duidelijk. Air France wil een flink deel van zijn vluchten naar Europese en binnenlandse bestemmingen... overhevelen naar de budgetdochters Transavia en Hop. Air France-KLM leidt al lang verlies op Europese vluchten. Transavia en Hop kunnen een stuk goedkoper werken... door onder meer de slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Staatssecretaris Van Rijn wil de eenzaamheid in de samenleving terugdringen. Samen met het Leger des Heils, de MO-groep en het Nationaal Ouderenfonds lanceert hij een actieplan... Van Rijn stelt daarvoor 9 ton beschikbaar. Zo'n 8% van de mensen in Nederland voelt zich voortdurend erg eenzaam. Het weer, vanavond neemt de buiigheid af en vannacht daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen opnieuw afwisselend zon en enkele buien, het wordt 17 tot 19 graden. Na het weekend wordt het warmer, maar het blijft wisselvallig. Dit was het N Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen de knooppunten Watergrasmeer en Diemen 3 kilometer. Verderop bij 1 twee 2 kilometer en de andere kant op ook een file van 2 kilometer bij 1 En op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en knopend Diemen ook nog eens 8 kilometer. A7 Zaandam Horen bij de Afritwijde Wormer 3. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... 5 kilometer tussen Badhoevedorp en Knapend Drottepolderplein. En richting Diemen voor Knapend Diemen 3 kilometer. De A13 dan Rotterdam-Den Haag... tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 2 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Randweg Dordrecht ook 6 kilometer. Op de A20-hoek van Holland-Gouda voor Knapend Terbrechtseplein... 2 kilometer file en dan op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dave van Kohlhardt, Beach Masters F jumped bed Say, I'll never get you blessed until the day I die to overlook my friend. But no, still means no. And fly. i mean you're so shy and i'm loving your car. you're like slicker than the guy with the thing on his eye oh, oh. yes i did yes i did somebody please tell him who the f i is i am Nicki minaj i'm at them dudes up that coop up and trouble. them Entrepreneur niggas in the mall go Seek about ball with the cool he can loud. But I think I like him better when he dole loud. And I think I like him better with the fitted cap on He ain't even gotta try to put the Mac on He just gotta give me that look When he give me that look Then the panties out. it off um, uh, Excuse me, you're a hell of a god You know I really got a thing for American guys I mean, sorry, sickening eyes I can tell that you're in touch with your feminine side uh, Yes, I did, yes, I did Somebody please tell him who the F I is I am Nicki Minaj, I mac them dudes up Back coops up and chuck oh, the dudes up my heart. in de explicit edit, want zo zijn we. En daarvoor de aftrap Magic en Roots. Dames en heren, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Live vanaf het lelijkste boulevard dat Nederland heeft. Of de lelijkste boulevard, moet ik dan zeggen. Dat um, is een onderzoek wat um, afgelopen week naar voren kwam. Dat de Zandvoort zou de lelijkste boulevard van Nederland zijn. Nou, ik ben het daar dus... Ik, ik, ik weet dat dit een populaire mening is... om op de Zandvoortse radio te verkondigen. Maar ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind Zandvoort niet de lelijkste boulevard van Nederland. Ik zou niet kunnen noemen welke ik dat wel zou vinden. Maar ik ben wel eens op boulevaartjes geweest dat ik dacht van... nou, nah, er is geen Zandvoort. Dus dat gevoel leeft wel heel sterk. Dus mensen, gewoon allemaal doorlopen, maak je geen zorgen. En dan wees welkom en wees trots op ZFM waar je naar luistert, 106.9. Alhoewel, ik heb wel een klein beetje een ergernis over Zandvoort. Ik weet niet wat er aan de hand is op dit moment. Maar het was zo ontiegelijk druk op de weg. Ik heb er drie kwartier over gedaan. Ik doe er normaal denk ik 25 à 30 minuten over. En om nou te zeggen dat het strand weer is. Maar ik zag hier wel allemaal borden staan. Iets met KLM of whatever. Wees mijn gast om uit te leggen waarom het zo ontiegelijk druk was. Of is dat gewoon omdat werk nu officieel weer is begonnen. En ik ben zo'n lui student die nog een week vakantie heeft. Maar voor de rest is iedereen hier alweer bezig. ben benieuwd. Stefan at CFMSandvoort.nl Het was hier ook druk voor de deur. Ik um, heb sinds mei mijn rijbewijs. En ik vind mezelf best aardig rijden. Alleen dan de seconde dat ik moet gaan parkeren, dan gaat het fout bij mij. En als ik twee vakken heb en ik hem er gewoon in kan steken en door kan rijden... dan gaat het allemaal wel prima. Maar als het neerkomt op achteruit inparkeren, file parkeren al helemaal... dan wordt het bij mij allemaal een beetje lastig... en dan wordt van mij een wiskundig inzicht verwacht wat ik niet bezit. Dus ik heb hier ook tien minuten voor de deur. Ik denk dat iedereen die hier gereden heeft de afgelopen tien minuten dacht... wat is die gast nou aan het doen? Dan is hij weer aan het keren en bla bla bla... En ik probeer hem nog achteruit in te steken en ik raak er weer het stoepje en het is verschrikkelijk. Het is mijn vrouwelijkste kant, denk ik. Achteruit inparkeren, jullie parkeren. Gaat niet helemaal goed. Goed, dames en heren, welkom bij een nieuwe ZFM Beachmasters. Don't worry, be happy, de komende twee uur positive radio hier. En dat er uit ook in de muziek. Shift key komt eraan, touch, fijn leuk plaatje en tsunami, daar kan je helemaal op losgaan. Nou, en dit is dan weer net iets anders. Crash hip hier voor je bij ZFM 106.9. Sweet goodbyes. Cause everything's changing, you don't want to. Sim. Sweet goodbye. Ik uh, kan me nog heel goed herinneren. Ik uh, zat in de derde. Dat is alweer een aardige tijd geleden. Toch uh, wilde ik er toch even door bij vertellen. Um, en uh, wij keken met biologie. Keken we een film over insecten. Maar dan ook echt gewoon heel diep ingezoomd op, op insecten die overal overheen kruipen en bla bla bla. En ik heb er persoonlijk niet zoveel last van. Als ik een uh, spinzie zit in mijn kamer, dan uh, laat ik hem lekker. Ga je gewoon niet op. Maar als het dan zo ingezoomd wordt, dan zijn het vooral vrouwen, waar ik verder niks mee wil zeggen, dat noem je trouwens in de derde nog meisjes, um, die daar helemaal niet gelukkig van worden. En die een beetje naar dat filmpje zitten te kijken. En dan is het leuk als je naast zo'n meisje zit, om dan op het moment dat het super creepy wordt en een super dikke zoom in van een mug. Om dan je vingers zo over de schouder heen te gaan. En ik zag er ongelooflijk space op dat moment. Gillen dat ze deed, gillen dat ze deed. Nou, en naar uh, de Maurice die jonge hond, vraagt zo meteen: gaat over insect? Daps komt er ook zo meteen aan. Shift keys hier nu voor je en touch van insect. And when she's found something sexy to wear And if she wants Op 106.9 FM C Ik, in het, de eerste keer dat ik deze moest afkondigen, DVBBS zei. Toen hoorde ik iemand op de radio die het wel wist dap zeggen. En toen heb ik een dapsal gemaakt. Tsunami. Hier bij ZFM en daarvoor nieuwe muziek. Shift, key en touch. Maurice de Jonge. Maurice de jongen. Jonge. Maurice de jongen. Een kat die heeft zijn baasjes urenlang gegijzeld in een slaapkamer. De moeder en dochter die waren zo bang voor de op hol geslagen kat... dat ze hun slaapkamer niet meer uit durfden te gaan. Midden in de nacht schakelde ze de politie in om uh, zich te laten bevrijden. De dochter ging midden in de nacht naar de wc... maar dat schoot bij de kat in het verkeerde keelgat. dat nog een haarbal waarschijnlijk. En uh, die kreeg een aanval. De moeder en dochter die sloten zichzelf op in de slaapkamer. Zodra ze de deur opende, stond, uh, stond de kat klaar om aan te vallen. Na een noodoproep van de twee door de ging de politie naar het huis... van de Amerikaanse staat Californië. Gewapend met een bezemstil stond de politie paraat om het beest te verjagen. Het liep uiteindelijk met een sisser af. Tch, een kat, sister, een haarbal, whatever. Vraag die daarbij hoort, ik ben eigenlijk best wel bang voor dieren. Antwoord kan je opsturen via um, de mail stefan.cfmzandvoort.nl Of je kan het ook twitteren naar stefan.nl Ik ben bang voor alle dieren. Optie A, ja, voor alle dieren, die kunnen mijn humeur echt bestieren. Optie B, alleen voor een insect, dan word ik helemaal gek als ik die ontdek. Optie C, neo, dieren en ik gaan door één deur. Tegenover hen ben ik een echte charmeur. Of optie D, ik ben alleen bang voor mijn vrouw, maar die is ook wel vrij dierlijk. Laat maar weten. stefan.cfmstandswoord.nl Of in minder dan 140 tekens via de Twitter, dat wat? stefan.cfm.koolaard. De vraag die kan je ook terugvinden op onze Facebookpagina. Like hem ook meteen. facebook.com slash cfmbeachmasters. Blijf je meteen goed op de hoogte. time, zo meteen. hard komt er ook aan. En hier is Alu Black. Well, you can tell everybody.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 I'm a man, I'm a man Well, so you can tell me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 Ik vraag me nog steeds het idee van dit liedje af. Yo, you can tell everybody I'm the man. Is dat dan gewoon dat, die, dat een meisje het daar beneden gezien heeft... en dat mensen twijfelen of hij nou echt mannelijk is... en dat dan moet zeggen, ja, hij is echt mannelijk. Of gewoon moet zeggen hoe fantastisch hij in bed was. Wat is nou eigenlijk het hele idee achter dit liedje? Laten we het dan eens vragen. Allu Black, hoorde je de man? Zometeen Hardwell, Clean Bandit, komt er aan. Eerst je weer update. Vanavond afnemende buiigheid... Vannacht is het fris met landinwaarts lokaal ongeveer 5 graden. Morgen geregeld zon en vooral in het noorden soms nog een regenbui. Maximaal liggen rond de 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag zijn er dan weer meer buien, weinig verandering in temperatuur. For Stefan Kolhuis met de hits van Beachmasters. Inna. Zet. Maroon 5. Yes, then. en daarvoor Hardwell Cobra. Stefan probeert. Ik ben niet die natural Carlo Bossart. Ik val ook op vrouwen. Er zitten best wat verschillen tussen ons. Maar dat neemt niet weg dat ik best wel eens goed zou willen zijn... in het imiteren van anderen. Het irriteren van anderen, daar ben ik al heel goed in. Dat weet je als je vaker naar dit programma luistert. Want dan heb je je vast ook wel eens geïrriteerd gevoeld. Maar imiteer is het waar ik goed in zou willen zijn. En dat ben ik niet. Dus wat doe je dan? Dan ga je het gewoon proberen. En ja, als je dan toch twee uur zendtijd hebt... dan doe je het gewoon op de radio. De vraag is, wie ben ik? Wie probeer ik na te doen? Komt-ie. <middels> Nee, het is niet Catman. Dat zou zo, maar Ik zat ineens te denken: het zou ook Catman kunnen zijn. Maar even kijken: dit is Catman. Voor de mensen die dit niet weten. Dit is Catman. Maar die is het niet. Nou, dan blijft er maar eentje over. Goed, heb je enig idee? Stefan at cfmsantwoord.nl. Het antwoord krijg je zo meteen van me. Ook Daryl komt eraan, 5 hours. Nieuws de Paramore naar pink. Who knew? You took my hand, you showed me how You promised me you'd be around Uh-huh, that's right I took your words and I believed In everything you said to me Yeah, uh, that's right Fan in mij komt naar boven. Ik ga een kleine promo praten voor doen. Oh, no. Niet te lang, want ik weet dat een heleboel mensen het echt, echt, echt een klote serie vinden. Maar mensen, we moeten eigenlijk dan even het intro. het intro tunetje er even bij hebben. Even kijken. Um, kan ik die ergens vinden? Is dit hem? Nee, dit is wel de hele oude. Die moeten we niet hebben. Deze. Ja, dit is hem. Dames en heren. Geloof het of niet. Maar deze idioot, die altijd best wel down to earth is gaat af en toe naar space met Doctor Who. Dat is de TV-serie van de BBC en de aankomende zondag begint het nieuwe. Of aankomende zaterdagavond begint het nieuwe seizoen. Heb je zoiets van ik hou wel van een hele toffe serie met toffe verhaallijnen en ik vind aliens dan wel niet raar. Dat moet je even inchecken. Het is er zaterdagavond te zien op BBC One. Tot zover dit promo-plaatje. Zometeen ga ik vertellen wie ik ben als ik Doe. En het is niet Catman. Die hint heb ik jou gegeven. Ook een dit fun komt eraan is de nieuwe single van Paramore. We gaan nog een keer eens even kijken naar Maurice de Jonge Hond. Wat je trouwens ook terug kan vinden op facebook.com slash Beachmasters. En ook Birdie die komt nog aangevlogen. tweet. Eerst Darrow voor je en 5 Hours. Nou, nog anderhalf maar hoor. bij ZFM. Ongeveer vier jaar geleden... toen uh, besloten er twee uh, founding members... van de band de band te verlaten. En daarna raakten ze een beetje in een diep gat. Um, na vele jaren van uh, zwengelen... en geen muziek uitbrengen... dachten ze, weet je, fuck it, we gaan gewoon door met z'n drieën. En uh, we brengen gewoon een single uit. Eén dit van, is het niet leuk dat we nog bij elkaar zijn... En hoe is dat leuk? Want ze scoren er een wereldwijde hit mee... en ze zijn dan ook vastbesloten om gewoon lekker door te gaan. Je hoort ze nu hier ain't it fun. Door, dat kan natuurlijk maar één iemand zijn. Ik was vandaag Matthijs van Nieuwkerk. Laat blijft het toch. Sander van Doorn en Mayeni hierbij. bij ZFM. Er wordt nothing inside. Dat als je zeg maar heel kloterig wil doen, dan geef je iemand een cadeautje en dan zit er niks in. De... Maar daar gaat het vast niet over. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. de Jonge. Nog heel even de tijd om antwoord te geven op de vraag van deze week. En doe dat dan ook via de mail Stefan@vfmzandvoort.nl Of via de Twitter, dat is stefan.cfmsantwoord.nl De vraag van deze week luidt als volgt. Ik ben bang voor dieren. Optie A, ja, voor alle dieren. Die kunnen mijn humeur echt verstieren. Optie B, alleen voor een insect. Ik word helemaal gek als ik die ontdek. Optie C, nee, ho, dieren en ik gaan door één deur. Tegenover hem ben ik een echte charmeur. Of D, ik ben alleen bang voor mijn vrouw, die is al dierlijk genoeg. Laat maar weten, Stefan at Of via de Twitter. In minder dan 140 getekend, Stefan underscore Deze vraag is ook terug te lezen op mijn uh, Facebook-account: facebook.com slash CFMBeachmasters. Het is de woensdagavond, dat breekt zo lekker de week. Misschien ben je alweer begonnen met school en kijk je nu alweer uit naar je eerste weekend van 2014. Het zou zo maar kunnen. Ik ben benieuwd naar alle verhalen die jij te vertellen hebt. Stefan Over mooie verhalen gesproken.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 Stop. Je kan niet breken. Je kan alleen uit de lucht geschoten worden door een jager. Helemaal de gedachte van dit liedje. People help the people. Hier bij ZFM. Zometeen dan zijn we bij je terug. Break Free komt eraan van zet. En ook 10CC. Een dreadlock holiday. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...